Dorin Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlcentrum in Nijmegen heeft geschokt gereageerd op de ontploffing van gisteravond. In de buurt van het gebouw van de stichting Christenen voor Israël ging een explosief af. De schade bleef beperkt, maar de impact is groot, zegt de stichting, die spreekt van een aanslag. Het tijdstip vlak voor Pasen maakt het extra aangrijpend. Christenen voor Israël legt een verband met aanslagen bij Joodse en pro israëlische instellingen in Nederland en België. Voor de explosie in Nijkerk is nog niemand opgepakt. Zowel Iran als de Verenigde Staten is nog altijd op zoek naar een bemanningslid van een Amerikaanse straaljager. De F-15 zou gisteren boven Zuid-Iran zijn neergeschoten door de Iraniërs. De piloot is gered. De tweede, de boordschutter, wordt vermist. De Amerikanen voeren een operatie uit om hem in veiligheid te brengen. Iran wil de Amerikaan zelf in handen krijgen en zou een beloning van tienduizenden dollars hebben uitgeloofd... voor wie hem vindt. Een ander Amerikaans militair vliegtuig, een A-10... stortte gisteren neer in de Persische Golf. Volgens Iran werd het uit de lucht geschoten. Volgens Amerikaanse media werd de piloot gered. Diesel wordt opnieuw duurder. De landelijke adviesprijs stijgt met ruim een halve cent... naar bijna 2,80 euro...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 De fanclub van rockgroep Normaal diende het idee in. Ook de muziek van groepen als Kik, Romanese en De Kast valt onder de vermelding. Het weer, zon en wolken. Vanmiddag meer bewolking en soms wat lichte regen. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen eerst regen en veel wind. Later zon en wat buien bij maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Eens leefde hij blij en tevreden, gelukkig met wat hij bezat, maar een vriend. Waarom ga Spelen, dat maakte hem stuk. Verslaafd was hij aan de roulette. Het kostte zijn geld en geluk. Zijn week lang waarvoor hij hard werken, die joeg erin. Voor de mensen die niet weten wat een stadsdeelkantoor is, dat is een gebouw van de overheid, ontworpen door de bielen, voor de bielen. <tiedert> Mijn stadsdeelkantoor heeft drie balies. Bali groen, Bali rood en Bali blauw. Op die balie staat geschreven Bali groen, Bali rood en Bali blauw.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 Dit is wat deze man tegen mij zegt, maar in mijn hoofd kom ik blijkbaar mijn paspoort verlengen. In das immer große Deutschland, und der Führer vom hellblauwe Bali nummer 3 had er gezegd: Das Systeem ist Systeem, und das Regen sind Regen, und das Ich, an Nummer zwei.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 De hand met je kanarie,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 nu in de rouw, om dat bietje van jou, om dat bietje van jou, je vogel ligt finaal naar de maan, wat heb jij met dat bietje gedaan? Ari, Ari, wat is er aan de hand met je kanarie? gisteren toen zong hij nog zo on. Zo mooi het allerhoogste lied van je tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. a r wat is er aan de hand met je kanarie? Gisteren toen zong hij nog zo wondermooi. Nou hangt zijn kopje slap uit zijn kooi. a r wat is er aan de hand met je kanarie?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 En ik zeg, joh, hoe, hoe weet je dat... Hij zei, nou, ik heb, vorige week had ik precies zo'n tuin. Toen heb ik ook 20 kub zand besteld. Ja. Maar toen kwam hij dus een week later langs met zijn 20 kub zand. Hield hij 12 kub zand over. En ik zeg, joh, hoe kan dat nou? Vorige week had je toch precies dezelfde tuin. Hij zei, ja, daar hebben we ook 12 kub zand over. Uh.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 He like we're simpleton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 Was when we reached halfway and we felt to drift. The rain came down and the engine sputtered. Why can't take this stop. Some people muttered. At last the bus pulls into town. That Spanish town and on downtown. The conductor collects our fare and smiles. White girls are double jumping style. What an experience this is for us A trip into Kingston on a mini bus is a little too. Do that again, Tash? I don't think so. It was awful. It was terrible. Vrouwen die, die krijgen energie van seks, daarom leven ze ook langer. Maar mannen die overlijden na de seks. Ik in ieder geval wel. Ik overlijd altijd na de seks. En dat uh, is, uh, is zo. Ik bedoel, uh, als... één als, keer in de 600 jaar dat mijn vriendin en ik hebben gevreden. Dat we alle twee klaarkomen. Dan staat mijn vriendin te springen op het bed. Ze dus zegt: Ronald, we kunnen twee dingen doen. We kunnen croissantjes kopen. Of we kunnen meedoen met de Olympische Spelen. Wat denk jij? <lacht> Wat denk ik?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 En ik doe ook nog dit en ik kijk en ik zie dat condoom en ik kijk naar die cashier, zij zag ook dat condoom en toen zeiden wij allebei tegelijkertijd, "Oh! dat is geen bonuskaart. En sindsdien doe ik boodschappen bij de Lidl. Heb ik wel eens verdriet? Ik zoek de zon, maar het lukt me niet. Dan stap ik naar een café. Ja, het lijkt me een goed idee. Denk ik niet aan morgen, Jan in de kroeg. Vergeet ik jou, vergeet ik jou.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 Ik sta lekker op de bank. Ik sta, oké okay, jongens, alle mannen, alle mannen, kom op die. We slapen lekker op de bank. We slapen heerlijk de bandana. Kom op mannen, harder, harder. We slapen lekker. We slapen lekker. op de bank. Oké, okay, nu alle vrouwen. Hij staat lekker op de bank. Hij staat. Ah, dat klinkt maar veel te hard. Hij staat lekker op de bank. Hij staat er duur op de poort. Zandvoort heeft het voor de Westkust.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 Bezig. Zo, met mij thuis. Ja, ik, ik, ben, uh, ik ben gezonder aan het eten nu. Ik wil weerstand opbouwen. Voor als er shit aan zit te komen. Je voelt, er zit in de lucht de epidemieën, ziektes. Ik, ik, wil, ik wil weerstand opbouwen. En gezond eten is belangrijk. Dat begint, dat begint bij de snacks, hè? Gezond gaan eten. Je moet eerst gezonde snacks in huis halen. Dat is het belangrijkste. <lacht> ik ben naar de natuurwinkel gegaan. Heb ik... Uh,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 Ochtends zijn smoothies. Met dezelfde blender. Zelfde principe. Je flikkert er alles in. Alleen fruit. Dus. peer, appel, ananas, sabaké. Stel je ervoor. Flikert er alles in. persik, La la la. Yoghurt. Toch al een beetje yoghurt zo. En dan. Mijn persoonlijke touch. Dat is mijn dingetje. Bovenop de yoghurt. één enkele aardbei zo. In de yoghurt.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 en het smaak is opperwest en het is goedkoop We zijn in onze stamgroep, tot zeker s'avonds laat Ik drink zo rage bier met Jopie Vraag is mijn maat, Wordt nooit kwaad, Ik drink zo rage bier met Harry Ik drink zo rage bier met Harry ik drink regelmatig en ik breng me daarvoor thuis in zijn grote kar. We zijn aan onze stamkroeg, tot zeker s'avonds laat. Ik drink ze vragen bier met Harry, want Harry is mijn maat. Ik drink ze vragen bier met Adri. Ik drink ze vragen bier met Adri. We drinken regelmatig.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 We drinken regelmatig, maar we drinken ook te veel als je dat zo denkt. We zijn in onze stamkroef, zeker zeker s'avonds laat. Ik drink zo graag bier met Henkie, want Henki is mijn man. Ik drink zo graag bier met Henkie, want Henkie betaalt. Heb ik de gisteren nog bij Open oma geslapen of wat? Ja, sowieso, dat is ja? geregeld. Oh, en hoe goede avond gaat verder met de vrouw? Ik was het wel van plan. Was? Maar het was een beetje uitgelopen op een klein conflictje. Dus het was weer uh, kassa. Ja, ja, bal dus. Mm Helaas. -hmm. Hoezo dan? Ja. Ik ben wel benieuwd, natuurlijk. Ja, wij lagen op een gegeven moment een beetje op tijd te bed, dat snapte wel. Ja. En uh, ja, maar gewoon een beetje, een beetje boven. Dat wel. Het kon nog niet bij mij, jongen. Ja, sorry, ik moest er wel even aan denken. Dus uh, ja, we waren een beetje bij elkaar bezig. En in één keer zegt ze: het niks. Als je nou het nachtlampje uitdoet, maar dan weer achter te stoppen.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 Marina, marina, marina, ti voglio al più presto sbossar. Marina, marina, marina, ti voglio al più presto sbossar. Oh, mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rover. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. O, oh, mia bella mora. Non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no, oh mia bella mora. Non non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no.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 Ja. Zo in mijn holletje. Ja, ja. <laughs> maar wat, wat, wat zou ik mee moeten doen? Ja, ik zou er gewoon een, een, een, een kooi erbij nemen en gewoon apart houden. Dan hou ik dan wel die lawaaien toestanden allemaal. Uh, het zou wel misschien iets minder worden dat ze apart zitten, maar helemaal voorkom ik je het nog. Ja, want ik moet eerlijk zeggen, ik was er de eerste dagen best blij mee hoor, dat ik dat ik er eentje had, die eerste. Ja. En mijn dochtertje ook, we gingen samen spelen en knuffelen. Ja. En dan ging ik hem voeren en dan ging die water drinken en dan ging die uh, ging die waterslurpen. Dan kon ik uren naar kijken. Vond ik hartstikke leuk. Ja. En dan gooide ik een oude sok, ik, of een BH van mijn vrouw, gooi ik het ook in. Ja. Ging hij daarmee spelen, vond die ja. fantastisch.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 Heb ik niet gezegd, meneer. Dat heeft u wel gezegd. Ik heb tegen u gezegd dat u gewoon een nieuw hakje bij moet nemen om daarin te stoppen. Heeft u helemaal niet gezegd. Dat heb ik wel gezegd. Het enige wat u zegt, ik zeg, kan meneer, niet zetten. Het is hartstikke druk in de winkel. Ik moet even verder mijn andere klanten. Mevrouw, u zei tegen mij, het is... Dus...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 Kopje kluiven Lepelen Lepelen huigje tik, huigje tik, Snavelen Snavelen Muilen Muilen En een lange natte haal Een lekker poentje bekken, ja ooit was het zo normaal En nu heb ik mijn Richard, daar ben ik mee getrouwd Het begon met heel veel tongen, maar ergens ging het fout Zijn mond die zit inmiddels al jarenlang op slot toen ik vannacht me